Goedemiddag, eh, dames en heren. Als de, de Kabbalah kent, zeker de Jozef Kabbalah, maar ook de Christelijke Kabbalah, kent zeven schriften. Maar als er één boek is wat uiterst belangrijk is in de Kabbalah, dat heeft u misschien wel nog goed gehoord, is dat de Zohar, de Zever Zohar, het boek van de schittering. En die Zever Zohar is een niet -iets boek. Er wordt ons verteld dat het geschreven is door Rabbi Simeon Bar-Nagai, Ergens in de eerste eeuw van onze jaartelling, hij werd vervolgd door de Romeinen en ging in een grot met zijn zoon. En daarin ontving hij allerlei visioenen. Na dertien jaar kwam hij de grot uit en toen werd dus zo hard geschreven. Het werd geschreven in de taal van die tijd, het Aramees. En we weten inmiddels, academisch gezien, dat het boek waarschijnlijk veel later is geschreven, ergens in de dertiende eeuw. Desalniettemin bevat het allerlei verhalen, symbolen, mythen die zeker teruggaan tot het begin van onze eeuw, zo nog niet verder. Die Zohar is een heel merkwaardig boek, want het is eigenlijk niet een boek, het is eigenlijk een bibliotheek. Het bestaat uit meer dan 25 traktaten. En het hoofddeel van die Zohar is wat we wel noemen een mystieke mitras op de Bijbel. Mitras is een commentaar op de Bijbel, dat wordt mystiek. Hoef ik hoef het niet uit te leggen. Het is een poging om uit Genesis, Exodus en een aantal fragmenten van latere Bijbelboeken de diepere betekenis te onthullen. Ergens in de loop van dat boek, wat uit de Engelse vertaling die nu bezig is te verschijnen, uit twaalf delen de staat van zo'n 500 bladzijden. Ergens zo halverwege beginnen er allerlei andere traktaten tussen die midrashim ingeschoven te worden. En uiteindelijk komen we bij de kern van de Zohar, en die bestaat uit drie boeken. Het boek van verborgen mysterie, dat bestaat uit, nou laten we zeggen, in de Ahramese tekst iets van 12 tot 20 bladzijden. En dan het boek van de grote vergadering, en het boek van de kleine vergadering, die commentaren daarop zijn. Dat is het hart van de Zohar. En alle andere studies in die Zohar, al die duizenden bladzijden die je door moet werken, zijn een soort voorbereiding om uiteindelijk bij dat boek van die verborgen mysterie te komen. Eerst even, van wat doe je nou eigenlijk als je de Zohar leest? Je leest het niet als een gewoon boek, dat doe je ook niet als je de Bijbel leest als mysticus. Maar je probeert als het ware, geïllumineerd door de Heilige Geest, door de woorden heen, door de vaste begrippen heen die je hebt opgebouwd in de loop van je leven, de tekst zelf te laten spreken, de tekst zich te laten onthullen. Want die tekst, al dus de Cadbalisten, de Zohar is een heilige tekst. Naast de Bijbel en de Talmoed is de Zohar de derde heilige tekst in het Kabbalistische Jodendom. En een heilige tekst als je daarvoor opent, als je die leest niet met je gewone verstand. Maar als je die leest vanuit je hart, opnieuw verlicht door de heilige geest, die tekst vormt je, vormt je om. Want het is een symbolische tekst en die symbolen gaan voorbij jouw gewone verstand. En naarmate je meer opent voor die symbolen, beginnen die symbolen jou te leven en beginnen die symbolen langzaam zeker eerst de persoonlijkheid om te vormen. En na verloop van tijd begint ook de innerlijke mens wakker te worden. Nou, die eerste duizenden bladzijden met die Mieders-commentaar, daar zit verborgen de boom des levens, waar we vanochtend al het een en ander over hoorde. Daar ik dus niet zo hoef te zeggen. Al die verhalen kun je zien als uitdrukkingen steeds van diezelfde boom des levens. We moeten u voorstellen dat de eerste lezers van de Zohar dat helemaal niet wisten. Die lazen dus al die verhalen, proberen zich vaak te visualiseren, voor te stellen. en aldoende begon die boom des levens in hen te leven. Aan de hand van alle mogelijke symbolen. die met die verschillende zegevierd verband houden. En zo, wanneer ze bij het boek van het Verborgen Mysterie kwamen. een boek wat zeer ondoorgrondelijk is op het eerste gezicht. en ook al op het tweede gezicht. dan leefde in hen reeds die boom des levens. En die boom des levens is voor de kabbalist, zowel de Joods als de christelijke kabbalist, een beetje te vergelijken als het benengestelsel. Het geeft structuur. Maar op bepaalde wijze is het nog niet af. Die boom des levens, daar moet nog iets mee gebeuren. En het is precies in dat boek van Verborgen Mysterie dat, ons, dat er iets nieuws gebeurt. Plotseling staat de boom des levens niet echt meer centraal, maar blijkt de boom des levens op te bloeien... Als drie of soms vijf personen. De boom levens. U hebt dat gehoord. Hè, er zijn de drie hoogste zeven. Wat dat Die blijkt in het boek van verborgen mysterie. Het grote gelaat genoemd te worden. Nou een gelaat is dat niet zozeer van een mens. Ook. Maar is dat van een persoon. Waarmee je op de een of andere wijze in relatie kunt treden. De volgende zes, zeven, lot van geest, tot dat met je zot, met een verborgen zeventje, vormen samen het kleine gelaat. En dan goed, de laatste, als je van bovenaf rekent althans, is de dochter. Of de gemeenschap, de ekklesia, zou men zeggen in christelijke, carolistische termen, de heilige geest. En u kunt u zich voorstellen dat toen christelijke Mensen voor het eerst de haar lazen, en het Boek van Verborgen Mysterie lazen, dat ze daarin Vader, Zoon en Heilige Geest herkenden. En we zien dan ook dat het christenen zijn geweest die uh, ervoor zorgden dat de zo hard gedrukt werd. Want daarvoor bestond hij alleen in allerlei voor. En vervolgens werd het Boek van Verborgen Mysterie, en die twee commentaren erop werden in Latijn vertaald. Voor sommige joden was het een bewijs dat er zo haar helemaal, dat het eigenlijk een soort cryptochristisch, christelijk geschrift was. Vader, zoon, heilige geest. We kennen toch maar één god, Yahweh of Jehovah, of beter uitgedrukt J.E.V.O.H.E., want we kennen niet de klinkers die we daarin moeten uitspreken. En toch, daar in het boek van Verborgen Mysterie gaat het over het grote gelaat. Dat is een uitdrukking van de Allerhoogste. Ooit de Kalla ook wel genoemd en soft onbegrensd. Die overstroomt van wat we in menselijke termen zouden zeggen liefde, maar die dat alleen maar kan geven wanneer er iemand is om het te ontvangen. En dat is de zoon. Maar dat is de zoon alleen maar als hij zich keert naar de Allerhoogste. En als de zoon zich keert naar de Allerhoogste, verschijnt de Allerhoogste die elk begrip overstijgt, die zelfs ook elke persoonsvorm overstijgt, plotseling toch als een persoon. En dus de zoon, of het kleine gelaat en het grote gelaat, ontstaat een relatie. Een, een relatie tussen personen. En vervolgens, de kracht en de liefde, die daar vanuit de allerhoogste stroomt en door die zoon wordt opgevangen, moet die zoon als het ware zich omkeren en vervolgens doorstromen naar de wereld. Dat is wat een schepping doet. Want de zoon, het kleine gelaat in die boek van verborgen mysterie, is gelijk aan Yahweh, is gelijk aan de God, zoals we die kennen in het klassieke Joden. Die is de schepper, hoewel, hij is de schepper, nee, de zeven dus de zes met de verborgen zevende, die worden Elohim genoemd. Daar is Yahweh als centrale Elohim, is daar, is daar de kern van. Maar er zijn zeven scheppende krachten, de zeven lagere zeven, zou je kunnen zeggen. Die vervolgens voor de schepping zorgen, zodat ze dat tot uitdrukking komt in de zeven scheppingsdagen. Of eigenlijk, moet ik zeggen, zes scheppingsdagen. Want op de dag werd er iets geschapen van uh, wat wij in het Genesis verhaal kregen. Maar belangrijk is dat u beseft dat dus die schepping, dat die een daad is die te maken heeft met een persoonsrelatie En dat alles wat in de schepping tot uitdrukking komt, een is draagt van die zoon, van die persoon. Zodat alles wat in de schepping bestaat op de een of andere wijze persoon is, op een symbolische wijze. En u moet zich ook voorstellen dat die schepping waarover gesproken wordt vooralsnog niet deze wereld is, maar een wereld die als het ware achter deze wereld ligt. De wereld die we kennen als het paradijs. De Allerhoogste overstijgt alles, maar als die door de Zoon als het ware wordt ontvangen, verschijnt die voor de Zoon toch als het grote gelaat, als de vader. En voor ons mensen... Kunnen we, zijn wij niet in staat om tot de Allerhoogste te komen dan via de Zoon. Dat is een bekende christelijke uitspraak opnieuw. U begrijpt misschien al waarom christenen zo in de 16e, 17e eeuw gefascineerd waren door deze tekst. Niemand kan tot de Vader komen, dan tot de Zoon. Niemand kan de Allerhoogste ervaren dan wanneer die niet op de een of andere wijze zich verenigd heeft met de Zoon. Samenvattend, moet allemaal heel kort en beknopt, want het is een ingewikkeld verhaal, aan het begin van alles volgens dat boek van verborgen mysterie, bestaat dus persoonlijke relaties, liefdesrelaties. God is liefde en de hele schepping is een uitdrukking van liefde. En liefde betekent ontvangen en geven. En zo wordt ons verteld, eveneens in dat boek van verborgen mysterie, dat voor de schepping van de wereld, dus voor het verhaal van Genesis 1... Er een hele andere schepping was, de schepping van de engelen, van de grote aardseggelen met talloze namen die als functie hadden om de liefde van de Allerhoogste te ontvangen en via hun gebeden en hinden terug te geven, dat er een soort hele weerbeweging was, een soort levende dynamiek van geven en ontvangen. En ons wordt verteld in het boek van Verborgen Mysterie dat er engelen waren... Misschien één engel, maar het is een symbool. Die op een gegeven moment wel wilde ontvangen, maar niet wilde geven. En dat was het moment dat er iets misging. Daarmee werd het kosmisch verbond verbroken. En die engel is de Satan geworden. Is het begin geworden van alle kwaad. Toeeeigeningen van liefde. Wel willen ontvangen, maar niets willen doorgeven. En de Allerhoogste zag dus dat het prachtige weefsel van de eerste schepping, die dus vooral bestond uit een engelenwereld, dat die dus, ja, ik zou bijna zeggen, gescheurd was. En dat die engelen, het was er niet één, maar het was eigenlijk een hele massa-engelen, die niet langer ontvingen en gaven, die waren in, die, waren in diepe duisternis terechtgekomen. Maar het Allerhoogste is alles overstalmen de liefde. Dus ik zeg het maar een beetje wat, wat, wat, wat uh, onparlementair de heilige, het heilige wilde, hoe dan ook deze eilanden verlossen. En het is de schepping, zoals in Genesis 1 wordt beschreven, die geschapen wordt ter verlossing van het kwaad. Moet u zeggen dat toen ik dat voor het eerst las vond ik dat een zeer ontroerende gedachte. De, de schepping waarin, het is nog steeds niet helemaal onze schepping, dat komt zo, maar die schepping die in Genesis 1 besproken wordt, is geschapen ter verlossing van het kwaad. Alles wat bestaat, heeft deel aan verlossingswerk. En de, de belangrijkste engel die neerviel, Satan, moest vervangen worden. En zo werd Adam geschapen. En dat lezen we in Genesis 1, maar vooral in Genesis 2. In Genesis 2 wordt ons verteld dat Adam betekent mens, man en vrouw, androchien. Dat die geschaad wordt, dat die geformeerd wordt door Jodhé Elohim. Wat wil zeggen, door Jodhé als zoon, maar ook met de andere krachten van de Elohim erbij die voor de hele schepping hebben gezorgd. Daar wordt Adam geformeerd uit wat vaak in het Nederlands vertaald wordt uit het veld of uit de akker. Maar in het Hebreeuws staat het woord Adamah. Dat is Adam met een haartje En dat betekent het vrouwelijke Adam. Dat is zijn moeder. Adam wordt geformeerd uit de moeder. Adama. En vervolgens blaast Jod he Vau Elohim. Adam de levensadem in. In het Hebreeuws zien we dan dat daar verschillende woorden staan. die precies overeenkomen, die corresponderen. Ik moet zeggen, corresponderen hoor, met het verhaal van de Allerhoogste, of het grote geluid, het kleine geluid en de dokter. Het verhaal is als volgt. Hoe werd die adem ingeblazen? Wel, als de heilige, gezegend zij zijn naam, Adam de levensadem inblaast, moet die adem uit de heilige komen. Die adem is natuurlijk geen fysieke adem. Het is levenskracht. En die adem die bij de heilige is, heet de Shammah. Vertaald vaak met ziel. En hij wordt vaak beschouwd als drievoudig. En dan heb je precies geeft op toch Mabina, waar u vanochtend al het een en ander over gehoord hebt. drie hoogste zeven. En vervolgens verlaat de adem, symbolisch natuurlijk, de mond van de heilige. En gaat door alle niveaus van de werkelijkheid tegen. Dan is het als een soort wind, ruach. Vaak vertaald met geest. Maar soms ook vertaald met ziel. En dan komt die Ruach, komt in de neus van Adam die net geformeerd is uit die rode aarde. Uit Adama, uit zijn moeder. En dan begint Adam dus in te ademen. En die adem, Adam begint in te ademen terwijl de heilig nog steeds aan het uitademen is. En Adam wordt helemaal vol van de adem. En dan komt de adem tot rust, dat heet Neves. Dus de derde ziel. Of het derde niveau van de ziel. Inmiddels is de heilige in ademlood gekomen, dus die moet gaan inademen. En dus trekt de adem zich weer uit de adem weg. Nefes, wordt in de ruach, gaat door alles heen en komt uiteindelijk weer bij de heilige terug. De ja, Opnieuw heb ik het nog steeds niet over de fysieke adem. De fysieke adem is daar de buitenkant van. Want we zijn nog niet op het niveau van deze fysieke wereld terecht te komen. Maar dat is hier belangrijk. Adam is van moment tot moment verbonden met de heilige. Gezegen zijn ze naam. Van moment tot moment. Want u moet voorstellen, dit is een mythisch verhaal. En niet te gaan over wat hier en nu plaatsvindt. Heeft niets te maken met onze ruimte en tijd. Heeft niets met het verleden te maken. Het vindt nu plaats. Ieder van ons ontvangt van moment tot moment de ademen. Ieder van ons wordt van moment tot moment gemaakt tot een levende ziel. Maar u ziet hier ook weer wat er gebeurt. Je moet leren je te openen voor de adem, zodat je die kan ontvangen. Maar je moet die adem ook weer teruggeven en niet vast te willen houden. En zo ontstaat Adam en Adam wordt geplaatst in het paradijs. Het paradijs is in, de, in terminologie van de, de vier werelden. Waar u het ook over hebt gehad, de wereld van Jetsira, is dus de wereld van de symbolen, de wereld van de mythe, dat niet iets te maken heeft met een collectief onbewuste, maar wat een wereld is die veel werkelijker is, veel meer zijnskracht heeft dan deze wereld van onze zintuigen. Alles wat wij zien op aarde met onze zintuigen zijn slechts schaduwen van wat in die wereld van Jetsira in dat paradijs aanwezig was. En Adam wordt in een paradijs geplaatst en krijgt een opdracht. Hij krijgt als opdracht de dieren, dat wil eigenlijk zeggen alles wat leeft, een naam te geven. En hoe doet hij dat? Dat doet hij niet door te verzinnen, maar dat doet hij door zich te richten op het Heilige en als het ware in het denkvermogen van de Heilige de oortypes te zien van alles wat dan leeft in het paradijs. En dan omdat hij luistert, ontvangt, kan hij vervolgens de juiste namen geven. En dan geeft hij de essenties van alles wat er bestaat. En zo is Adam brug tussen hemel en paradijs. Maar Adam heeft niet alleen maar een paradijslichaam. Adam draagt in zich reeds ook verborgen een aardslichaam. Want het is in het aardse gedeelte dat al die gevallen engelen... Als het ware gevangen liggen, Een gebroken natuur waarin Adam als het ware brug moet zijn tussen hemelen en hel. Tussen hemel en aarde, maar eigenlijk moet je zeggen tussen hemel en hel. En dat kan Adam alleen maar als hij voortdurend open is voor de heilige, bewust de adem ontvangt en vervolgens en schouwt wat in het denkvermogen van de heilige is. En vervolgens doorgeeft aan alles wat leeft, hun naam. Nou, oh, u kent het verhaal. Adam die gaat dezelfde fout maken als daarvoor de engel heeft gemaakt. Op een gegeven moment vindt Adam de wereld van al die symbolen, vindt hij zo aantrekkelijk dat hij daar op de een of andere wijze, nou kan niet zeggen eigenaar van zou willen zijn, maar hij wil het zich toch toe-eigenen. Zoals gesymboliseerd wordt in het eten van de appel. Er gaat nog een heel vaal af, maar ik zie de tijd moet ik u dat allemaal besparen. Maar Adam maakt uiteindelijk dezelfde fout. Hij keert zich af van de allerhoogste en keert zich toch uitsluitend naar de aarde toe. Wenom hij ontvangt maar wil niet meer doorgeven. Hij wil het in zijn eigen bezit houden en zelfstandig worden. En het is op dat punt dat dan. Adam het paradijs uitgestuurd wordt. Je kunt ook zeggen dat hij zelf het paradijs verlaat. En daar zijn wij nu, met z'n allen. Inmiddels heeft ook nog de paradijs een splitsing tussen man en vrouw plaatsgevonden, gevonden, maar dat verhaal zal ik u besparen. zielen, Nushama, Ruach en Nefesh corresponderen, corresponderen ze niet hetzelfde, met de allerhoogste of de gro het grote gelaat, Ruach met het kleine gelaat, de zoon, en Nefesh met de dochter of met de heilige geest. Nou, als Adam in het, vanuit het paradijs is gekomen, zoals wij nu zijn, leven wij nog uitsluitend vanuit onze nefes. We krijgen nog steeds iets van die Adam, anders zouden we niet kunnen blijven bestaan. Maar we zijn niet langer open voor de Allerhoogste, ook niet voor de Zoon. <coughs> maar proberen voornamelijk op basis van onze persoonlijkheid, op basis van al onze eken, ons allerlei dingen toe te eigenen, zekerheden te dus schepen, ach, je kent al dat soort verhalen wel. Dat hoef ik niet allemaal te memoreren. Door nu de dus hard te lezen, te bestuderen, niet met het verstand, maar de symbolen toe te laten, begint er iets van een herinnering wakker te worden. Kijk, okay. er is een verschil tussen geloven dat God bestaat, dat kan een mentale act zijn, omdat je zo bent opgevoed, en Plotseling voelen dat je geroepen wordt, dat je geroepen wordt om weer Adam te worden. Om uit die fascinatie voor deze zintuidelijke wereld wakker te worden en weer de adem volledig te leren ervaren en als een Adam te gaan leven als brug tussen hemel en aarde, of nog sterker als brug tussen hemel en hel, opdat het kwaad verlost wordt. Niet op eigen kracht, niet vanuit je persoonlijkheid, want dat kan helemaal niet, maar omdat je de adem van de Heilige weer volledig kan ervaren. Dat is een roep. En die roep wordt ervaren als dat je bij de naam genoemd wordt. Zoals Adam de dieren bij hun naam noemde, noemt de Heilige, gezegend zij Hij, ieder van ons bij zijn naam. Niet onze doopnaam, niet onze naam die onze ouders gegeven hebben. Maar een naam die ook op een witte steen staat, zoals dat in de openbaring van Johannes staat. Onze ware naam. Ergens in Jezaja staat: Ik heb u bij uw naam genoemd. En dat noemen vindt steeds plaats. Ieder van ons wordt geroepen, maar weinigen geven er gehoor aan. Velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren. Door zo hard daarover te mediteren, door een gebedsleven, want bidden. Is ademen en ademen is bidden. Als u met, tenminste met de adem, de betekenis geeft die ik u net gegeven heb, die drie niveaus van de ene ziel, door te bidden, door de adem te ontvangen, treden wij weer in relatie met de Zoon, met Yahweh, met Jehovah, of binnen de christelijke kabbalah, met hees, je vrouw, Heesh, Jezus. Allemaal Manieren waarop de zoon zich uitdrukt. Door de adem in ons toe te laten, vanuit meditatie, vanuit symbolen, vanuit gebed komen wij meer en meer in een ik grij relatie met de, de Heilige te staan. Dan worden wij pas een persoon, zoals in het boek van Verborgen Mysterie, de grote Gelaat en het kleine Gelaat ook personen zijn. Unieke wezens met niemand te vergelijken. Maar zolang we niet in relatie staan met de zoon, met het kleine gelaat, zijn we persoonlijkheid. En een persoonlijkheid is een sociale constructie. Ieder van ons heeft een persoonlijkheid, die is gebaseerd op culturele invloeden, op genetische invloeden, op opvoeding. Dat is een kunstmatige psychologische structuur. Dat is wat anders dan persoon zijn. Persoon zijn ben je in relatie met de heilige. Wel voor de kabbalist... Nou, een christelijke kabbalist is of een Joodse kabbalist, gaat het er nu om dat ik als mens die mijzelf verliest in de zintuigelijke wereld me met alles identificeer. Met mijn gedachten, met mijn gevoelens, met mijn wilse impulsen. Dat ik leer om die gedachten en gevoelens en wilse impulsen niet zozeer weg te duwen, maar me daar niet meer mee te verenzeligen. Dat er een soort ruimte wordt waarin al die gedachten kunnen komen en gaan of ze willen of niet. Waar al die gevoelens kunnen komen en gaan of, ze wil, of je wil of niet. Zonder dat je meegaat. Wij zijn opgevoed sinds de 17e eeuw met de gedachte dat wij de bron zijn van onze gedachten. Dat wij de bron zijn van onze gevoelens. Dat wij de bron zijn van onze wil. Wel, als u de bron bent van uw gedachten moet het mogelijk zijn om u op te houden met denken. Geen getetteren in het hoofd, lekker helemaal stil. Probeer dit maar, u zult zien, het gaat helemaal niet. Conclusie, u bent niet de bron van uw gedachten. Er wordt in u gedacht door talloze krachten: door omgevingsfactoren, door andere mensen, door overledenen, misschien ook door al die gevallen eigenlijk. Overal komen gedachten en gevoelens in ons op. Dat is ook de bedoeling, want die moeten verlost worden. Alleen die kunnen niet verlost worden wanneer ik mij daar zelf mee identificeer en die gedachten en gevoelens en impulsen volg. Dan word ik deel van het probleem. Dus de opdracht van de kabbalisten, dat geldt niet alleen voor de kabbalisten, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen die een religieuze weg of een mystieke weg volgt, is leren een soort ruimte te zijn waarin die gedachten en gevoelens kunnen komen terwijl die ruimte open is voor de Zoon, open is voor de Heilige. Die de adem kan ontvangen, zodat je al die gedachten en gevoelens kunt toelaten, zodat die omgevormd kunnen worden. Jij wordt daar niet beter van, je wordt er doodmoe van. Maar anderen worden daar beter van. Dat is je taak als Adam. En natuurlijk, door zo te werken, word je zelf ook meer en meer van persoonlijkheid tot persoon omgevormd. Maar primair is dat je de taak op je neemt, waarvoor de schepping was geschapen en waarvoor... Adam was geschapen, dus de mens was geschapen. Verlossing van het kwaad. Dus geen weg uit de wereld, je niet terugtrekken uit de wereld, want de wereld heeft juist bruggen tussen hemel en aarde nodig. In vrijwel alle culturen, en grote religies vindt u het verhaal dat er tenminste een... 32, dat is een symbolisch getal, of soms wordt er 72 gezegd, zal moeten zijn, rechtvaardigen moeten zijn, of in de Soefisten zijn, dat er Polen moeten zijn, die bruggen zijn tussen hemel en aarde, maar dat was niet gebeurd is de aarde, nu hebben we het over de fysieke aarde, we hebben we ook verloren. Er zijn bruggen ook. En ieder mens is geroepen, bij zijn of haar naam, om zo'n brug te worden. Hoe doe je dat opnieuw? Antwoord, door mythen te lezen binnen de kabbalistische traditie, de zohar te lezen. de dus symbolen toe te laten, zodat de boom des levens in jouw gestalte terecht. Tot je komt bij dat boek van geborgen mysterie en je gaat ontdekken dat er inderdaad een groot gelaat en een klein gelaat is en dat je daar op de een of andere wijze mee mag participeren. Dat jij, deel uitmakend van een ecclesia, van een gemeenschap, de dochter, dat je deel mag uitmaken van die beweging tussen het grote gelaat, het kleine gelaat en de dochter. En dat je dus, doordat je nu bij je naam genoemd bent, een opdracht hebt gekregen. En door gebed, meditatie, leren meer en meer ruimte te zijn. Niet alleen tijdens de stille meditatieuren, maar tijdens het dagelijks leven kun je ongemerkt brug zijn tussen hemel en aarde. En er zitten valkuilen bij er zit een valkuil bij, want stel dat u op een gegeven moment merkt dat u even brug mag zijn. Dan zijn er altijd ik en die zeggen, ik ben leuk bezig. <totstuk> Het gaat goed met mij. U ziet, ik maak de fout van Adam, ik keer op mijn buik op mezelf terug en ik ben weer terug bij af. Het is net een soort ganzenborstel want de verleidingen zijn groot om alles wat er gebeurt op religieus gebied, alles wat je nog ontvangen uiteindelijk je toch toe te eiken dat deed die grote aartsengel. dat deed Adam, die neiging hebben allemaal. Dus tegelijkertijd vraagt de weg van de Kabbalah je verdiepen in de symbolen niet mentaal geen rijtjes leren want dat maakt de symbolen stuk maar wakker worden voor de symbolische werkelijkheid en tegelijkertijd voortdurend Open zijn voor de heilige en weten dat je uit jezelf niets kan denken, niets kan willen, niets kan voelen wat de moeite waard is. Je, wordt, je bent een ontvangstapparaat, maar je bent bedoeld als een uiterst belangrijk ontvangstapparaat, want in jou mag het kwaad verlost worden. Kanna, dat heb je vast al vele malen gehoord, betekent ontvangen. Niet zozeer het ontvangen van leerstellingen, in strikte zin heeft de Kabbalah helemaal geen leerstellingen, dat zijn conceptuele producten, theorieën zijn dat, maar het ontvangen van de adem. Het ontvangen van symbolen waardoor transformatie plaatsvindt. Het ontvangen van je naam. En tegelijkertijd is het doorgeven van alles wat je ontvangen hebt. Zowel naar de heilige terug, als naar de naaste terug. Als naar de natuur terug. Zoals Paulus zegt, ook de natuur is in warensnood. Ook de natuur wil verlost worden. Want hoe schoon de natuur ook is. Ze wordt voortdurend aangepast. Door tijd. Door mensen. En alles wat in de natuur aanwezig is. Heeft zijn prototype daar in de wereld van de symbolen. Dus als er nou zo'n een boom loopt of u ziet een koe in de wei en u bent Ruimte, u bent even Adam, dan verbindt u die koe met zijn oortype. Dan doet u precies wat Adam deed in het paradijs. U geeft even die koe of de boom weer zijn naam, zodat hij weer even verbonden is met zijn oortype en even helemaal werkelijk kan zijn. Ook dat is een taak van Adam. Brug zijn tussen hemel en aarde, dat is de taak van Namen geven. Kabbalah wordt wel gezegd: is het een typisch Joodse traditie. Nou, ik heb al gesproken over een christelijke Kabbalah. Maar als je even met een academische pet op een vergelijkende studie maakt met andere grote mystieke tradities, vind je nou <coughs> grote verschillen, omdat de Joodse traditie, de christelijke traditie, een eigen symboliek heeft, vindt u ook grote overeenkomsten. In de meeste gevallen gaat het om dezelfde soort weg. Maar ik herhaal, de verleidingen zijn groot. Eén verleiding is je alles toe te eigen. Andere verleiding is zo snel mogelijk de wereld verlaten, want dat is toch een drame dan. En ook dan kun je geen brug zijn. Het, de neiging om de wereld te verlaten, om op de wijze op te stijgen om nooit meer terug te komen, is net zo erg als je identificeren met de aarde. Het klinkt wel spiritueler, maar het is net zo erg. Want Adam is bedoeld als brug tussen hemel en aarde. Geworteld op aarde, geworteld in de hemel, zodat beide samen kunnen komen en het kwaad verlost kan.